6 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Arjen Robben werkt aan een comeback als voetballer. De 36-jarige aanvaller stopte vorig jaar... maar is nu al wekenlang in training... om in het nieuwe seizoen bij FC Groningen te kunnen spelen. In een filmpje op de website van de club... zegt hij nog niet te weten of het hem gaat lukken... maar dat het zijn droom is om te spelen voor de club... waar hij zijn carrière begon.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 Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met een enkele bui. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen overdag eerst wolkenvelden en dan nog een bui. Later droger en wat zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersabdien. Verkeersabdien. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. het muziek, Voor jou. En geluid kan je speakers uit. Je speakers uit.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 Donders en Van Vakantievlon. En dat allemaal hier bij uh, CFM Entertainment. Tot vlug van 8 uur. Mijn naam is het Goedenavond. En als je zit te eten, eet smakelijk. Zo is het. Lekker. He. He. Ja. De Entertainment for You. gast. Ja. En Wendy, uh, Wendy is hier aanwezig. De eerste gast eigenlijk uh, na, uh, ja. de, na de nare crisis eigenlijk. Ik zou zeggen, even kijken hoor. Ja, doet hij uh, Ja, hallo. Ja. Hij doet het, ja. ja. <laughs> hey, welkom hier in de studio. Ja, dankjewel. En uh, ja, jij bent Sion uitgebracht. Ja, en daar gaan oh. we het eventjes over hebben vandaag. Ja. Uh, ja, uh, eigenlijk heeft het een, een, een heel veel inhoud, laat ik het zo zeggen. Ja, zeker. Ja. Wat, uh, wat, uh, wat kan je daarover kwijt? Nou, uh, ja, ik werk in als verpleegkundige. En uh, nou ja, de coronatijd heeft natuurlijk een heleboel invloed gehad. Ja. En uh, ook heel veel eenzaamheid heb je bij mensen gezien en... Ja, ik ben met Melchior Rietveld in uh, aanraking gekomen en uh, die heeft een mooi liedje geschreven daar, in die zin, uh, wat, uh, ja, wat heel pakkend is, ja. denk ik, voor die tijd. Ja, heb je daar zelf ook nog eigenlijk een beetje aangegeven, een inbreng gehad eigenlijk op, uh, op, op het nummer? Of? Nou, zeker wel. Zeker uh, wat uh, bij je past of wat dan ook. En uh, uh, ook inderdaad de, de inhoud van het nummer. Ja, ja. Een beetje, uh, ik ja. denk, uh, ja, we gaan eerst nog even een plaatje draaien, dan kom ik zo bij je terug. Oké. Okay. En ja, dat is van... Uh, dan moet ik even mijn bril opzetten. <laughs> ja, Jing en Vrena. Ja, wat is je naam? Girl, wat is je naam? Nou, gaan we eventjes naar luisteren. Ik ben jong en girl, wat is je naam? En waar kom jij vandaan? Want je trekt me aan. Zeg me alsjeblief, je kent mijn naam. waar kom ik vandaan? Ik vind het gewoon. Zeg me alsjeblief, zo wat is je naam? Maar waar kom jij vandaan? Want je trekt man hey, Baby, ik ben jong en nie. Zo wat is je naam? Maar waar kom jij vandaan? Want je trekt man Baby, alsjeblie Schatje kent me naam En waar kom ik vandaan Daar me van onderaan Baby, is een freak Daarom ga ik door het met de heel diep Zat om te beginnen, wees lief Maar die duimen zo mijn niggas, ik bleed En ik laat je nemen zitten, no way Zat je zag me bij je, oké okay. Want vanavond gaan we Ja, vanavond gaan we Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah what welcome, my you're One, two, three, man hey, baby, you're great, you're great Girl, what your you welcome, yeah, you're One, two, three, you're mine hey, baby, I've been all I need I need Take me love, girl, can't you see? You see Way up myself, girl, don't tease me And I seek fault my please don't leave me My job and it saved me, was Mr. Lonely? What do we, I, who we, I? See you make a bad man. hier bij CFM Entertainment for You. Ja, we hebben een gast hier in de studio. En dat is Wendy. En Wendy was ooit eigenlijk verpleegster. Ja, ja Je mag de microfoon even naar je toe trekken, hoor. Oh, ja. Sorry. Ja, <laughs> nee. verpleegkundig inderdaad. Ja, ja. ja. Want uh, um, ja... Zag je het niet meer zitten in, in de verpleging? Nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb 15 jaar uh, in het ziekenhuis gewerkt op een cardiologieafdeling. Ja. En uh, ja ik miste het contact met de mensen. Dus ik ben overgestapt naar de huisartsenpraktijk en uh, praktijkondersteuner geworden. En dan uh, heb je nog steeds wel je verpleegkundige achtergrond. Dat is heel fijn. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, in die zin ben ik nog echt wel in, in het werk bezig, maar op een heel ander vlak. Ja, ja. oké. Okay. En, en, en uh, ja... Ja, dat is, uh, en, en ja, de afgelopen maanden zijn natuurlijk bijzonder. Ja, ik ik probeer even een, een, een combinatie te maken van uh, hè, een doktersassistent, zeg maar. Of, hè, oh, en, dat, ja. en dat dan in samenwerking met de muziek. Oh ja, ja. ja je hebt doktersassistenten, praktijkondersteunen. Ja, praktijkondersteunen. Ja, het ja, Het is allemaal wat anders inderdaad. En ja, ja, ja. Uh, verpleegster is ook weer wat anders natuurlijk. Ja, nee de muziek is heel wat anders inderdaad. Ja. Dat is pas, uh, daar ben ik eigenlijk nog op mijn afgelopen paar jaar ingerold. ja. Uh, ja, ik vond het altijd wel leuk. Ik heb altijd veel gezongen, maar nooit echt... Ja, ja want je hebt, je hebt verschillende coverbandjes heb je ook gezongen. Heb je begrepen? Ja, ik wel. Ja. Ja. En, en, en, en dat dan, is uh, een akoestisch beentje en een gewoon beentje. En, uh, bestaan nog? Of? Bestaan, zeker nog. ja, ja En dat wel. doe ik ook nog maar een jaar allemaal. Dus het is allemaal nog in de... Oké, de, okay, de, de coverbandjes. Cover uh, ja, waarom ben je eigenlijk nu dan eigenlijk solo gegaan? Ja, het is een soort uh, proces geweest. Ik ben eigenlijk... Uh, uh, ja, gewoon in een koor begonnen. En uh, daar so solo's gedaan. Gew en... Gewoon een zangkoor? Of, uh... Ja, een okay. popmusical koor was het. Okay. En uh, zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen. En ben ik bij verschillende dingen terechtgekomen. Uh, heb ik ook uh, muziekles, zangles gehad. En, uh, en uh, ja, van alles eigenlijk gedaan. En, ja, en op een gegeven moment gaat het gewoon kriebelen om verder te kijken wat nog meer mogelijk is. En toen uh, zijn we zo... Uh, ja, toen werd het nog die... steeds spannender ja. nog spannender. Het wordt alleen maar spannender inderdaad, dat klopt wel. Ja. Ja. Hey, hey, ik denk dat we even jouw nummer gaan draaien. En dan gaan we zo hey. direct eventjes bellen met... Uh, om ook eventjes op, uh, op een briefje spieken. <laughs> met uh, Beb en Bert. Ja. Want uh, die hebben ook een, een nieuwe single uitgebracht. Dus dan leuk. gaan we dat zo ook eventjes laten luisteren. Toe. Ja, leuk. Hé, hey, um, ja. De titel van jouw single is Ik wil alleen bij jou zijn. Ja. Ja, ik, ik vind het nog wel een beetje een algemene... Uh, oh. Als ik dan? Daar, je man, zit dit. En... <laughs> ja, precies. Ja, ja. Hoe, hoe kunnen we dat eigenlijk... Hoe moeten we dat zien? Of moeten we het echt gaan horen? Ik denk dat je het moet horen, maar je kan het natuurlijk zelf interpreteren, ook zo'n liedje. Dat is natuurlijk, uh, je kan heel... Mm. Een gevoel bij je hebben, wat, wat, bij, wat ja. Ja, want het is jouw... eigenlijk uh, gemaakt in, in, in het verhaal van uh, deze coronacrisis. Ja, ja precies. Het kan, het kan natuurlijk ook in andere settings gebruikt worden. Het is natuurlijk een, een liedje wat op allerlei manieren. Ge ja, een beetje een algemene teksten, laten we ja. het zo zeggen. Ja, ja omdat, omdat het gewoon, ja, dat is mooi dat iedereen het kan voelen en niet dat het voor een bepaalde doelgroep per se hoeft te zijn. Nee, oké. Okay. Ja. Dus dan, dan zijn we daarover uit. Ja, ja, ja. <laughs> Wel aan het draaien. Wendy, ja. en ik wil alleen bij jou zijn. ik om je geef Heb ik jou gezegd Dat jij mijn dromen kent Dat jij degene bent Waar ik voor leef Heb ik jou gezegd Dat bij jou mezelf kan zijn Als je me aankijkt Je precies weet wat ik voel Heb ik jou gezegd dat jij mijn tranen kent. Wanneer ik eenzaam ben, weet jij wat ik bedoel. Want ik wil, ik wil alleen bij jou zijn. En schrijf je brieven. Ik wil bij jou zijn, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil, want ik wil, ik wil alleen bij jou zijn, samen in eenheid, nooit meer alleen. het helemaal rustig van. Ja. <laughs> ja, ik bedoel, het is, het is echt een een, een, een, een, een, een, een, een, een echte sleper. Ja, precies. Nee, het is uh, dat je zegt van, nou, ik leg lekker achterover zo. Ja. En uh, je doet even een beetje weg, wegdromen, zeg maar. Ja, dat is mooi. Hé, dus ja. het? Uh, hey, um, heerlijk nummer, me, maar we moeten eventjes nog naar iemand anders. Ja, je die, hebben, die hebben die hebben aan de telefoon <laughs> hangen. En dat is Bert. Bert. Ja. ja, waar zit je nou, man? Ja, ja jij nou? <laughs> zeg, weet jij nou wat je wil? Eh, wat ik wil. Ja. Ja, maar daar bel ik jou niet voor. <laughs> ik wil, ik wil, ik wil. <laughs> ja. Ik ben wel een beetje triest geworden hoor, ik word het wel heel gevoelig, heel gevoelig. Het is heel gevoelig, ja, maar dat heeft, uh, dat heeft te maken met uh, ja, uh, het, de crisis van, uh, van het corona. En uh, ja, als je dat uh, dus uh, naast je meemaakt uh, ja. van mensen die, uh, die dus uh, ja, eigenlijk niet overleven of, of uh, gaat zomaar door. Ja. ja dan, uh, daar, daar is deze, uh, ja, de, deze single op gebaseerd eigenlijk. Ja, uh, ja het is mooi hoor. Ja zijn allemaal geraakt hier. Ja, het is een heerlijk nummer, inderdaad. Een meest nummer. Ja, zeker weten. Hé, hey, maar jullie hebben een, uh, een totaal heel ander nummer uitgebracht. Nou ja, het ligt wel een beetje in de lijn voor de corona, zeg maar. Hè? Ja. Het, uh, wat, uh, het, uh, waar sta jij? Ja, ik sta hier. Waar sta jij? Ja, ja. Ah, joh, nou, hij zit er een lekker beetje bij hoor. <laughs> nee, ik hoor Bep ook. Ja, Bep zit naast me. Ja. ja zeker. Zeg, nee, maar waar staat, ja, ja, dat gaat uh, ook over de corona. Er wordt speciaal geschreven voor uh, corona. Ja. Dat, uh, ja, waar, maar waar sta je in die tijden, weet je? Ja, ja, inderdaad. Ja, waar staan we? Inderdaad, ja. met z'n allen, He? En als individu ook natuurlijk. Ja, ja. Zet ja. uh, je je kop in zand of uh, ga je nog een beetje voor, uh, voor, je eigen, uh, ga, ga je voor je eigen gelijk en geluk of uh, ook voor een ander, zeg maar? Weet je? Ja, ja, ja. Ja. En dat, is toch, dat zijn toch wel de dingen waar we vandaag de dag op worden afgerekend. Ja. Dat vinden Pep en ik het allebei. Dus vandaar hebben we het liedje maar uitgebracht, weet je. Zeg ja. ook eens wat, heb. ja maar dat is, uh, ja. ja ik, ik, ik, ik ben toevallig net eventjes uh, wat boodschapjes ze doen. En dan word ik gewoon eigenlijk uh, ja, compleet onvergelopen door hele groepen mensen. Dus ja. Ja. Dus ja. <laughs> ik, ik, heb, ik, ik kreeg meer het idee dat alles weer gewoon als van ouds was. Ja. Maar dat is het absoluut niet. Nou ja, ik... Dat Het zou wel lekker zijn. Nou ja, weet je ja. dat het toch ook wel eens een beetje is, kijk. Het is natuurlijk een beetje, denk ik, een overgangsperiode. Hè? Want nou, ik denk dat we allemaal nu gaan meemaken dat het, uh, dat het op dit moment wel allemaal een beetje meevalt. En als we nou steeds meer een beetje met dat grotere groepjes bij elkaar komen en er gebeurt niks. Nou, dan krijg je telkens meer wat vertrouwen dat het allemaal wel. Zo, weet je. Ja, goed. Weet je wat ik zo raar vind? Nou. over het nieuwe normaal, weet je. Hè? En over die, die nieuwe kronawet. Ja. ja. Ik ben als de dood, weet je dat dood, Weet je nog te herinneren, het kwartje van kok? Het kwartje van kok, ja. <laughs> wat, wat nooit verdwijnt. Ja, nou, ik, <laughs> ik wou net nou, heel zeggen. Dan dan dan je. Moeten we moeten er goed voor uitkijken met z'n allen hoor. Ja, ja, ja, ja. ja. Laten weer knuffel in huis. maar, oh, maar, moet je, moet je maar, je maar dat. Maar nou, zo is het, dit. Gewoon blijven knuffelen thuis, dus. Ja, dat nee. vind ik ook hoor. Nee, Als <laughs> Bert er doorheen komt, dan komt de politie binnen, maar staat er gewoon Nou, dat, dat, dat moet ik niet hebben hoor. Nee. Dan moet je het niet hebben, dan kan de politie wijzen met de politie. Stel je voor Bert, hé, hey. dat de, de, de, de, de politie je, be, je bepje wil weghalen. Ja, dat moet ik niet hebben hoor, ja, dat moet ik niet hebben dat moet ik niet hebben Hé. maar, <laughs> hey. Hey, maar uh, vertel eventjes over de single, Wat, wanneer is die uitgekomen? Ja, wanneer Ja, zelf, even... ja is dat was volgens mij... Ja, wanneer was het 11 mei. Ja, 11 mei. Ja, want dat was, ja, uh, dat was onze eerste uitzending. Ja. Uh, TV, de gouden Geit. Uh, want we staan op uh, YouTube. En we hebben een programma. Ja. Uh, en we al zes weken hebben het gedaan. Ja. Uh, en, en maandag komt uh, de zesde aflevering komt, uh, op YouTube te, te, uh, te staan. Ja. En het is... Uh, uh, uh, Wij zijn DWBB begonnen. De wereld via en bed Oké. Okay. <laughs> ja. We hebben het een overgenomen. En ah. hebben we hebben gewoon een talkshow. Hebben we... Je hebt een eigen talkshow uh, ontworpen op de YouTube. Ja, talkshow, jongen. En elke, elke keer met elke talkshow ziet er een liedje aan vast. Oké. Ja, dat eindigt elke keer met een liedje. Zo hadden we de eerste keer. Dus hadden we dan, wat sta jij. De tweede keer hadden we, uh, uh, ja, je weet het niet. Dan moet je zoveel verhalen tegenwoordig worden. En dacht je, wat ja. moet ik nou allemaal geloven? Ik weet het allemaal nou. Nou, dat was het tweede liedje. Dan krijg je de derde keer. Dat was, uh, morgen gaan we erbij, ja, maar dan uh, moeten we al die corona-tie ons niet jongen? Ja. <laughs> en dan hebben we nog... Uh, dat, oh, dat is de bestillende zon zien zakken in de zee. Ja, de ja, e-bike nog, de e-bike. Ja, we gaan op de e-bike op pad. Of de e-bike? E ja, op de e-bike. Op de tandem, of niet? Oh, erbij. Of de tandem uh, werd, of niet? Wat zeg je? Of de tandem? Ja, dat nee, dat is het, het, het, het, het einde wel, het lijkt er wel op. ja, ah. anders <laughs> nou, was... oh, dus komt er nog een nieuwe singel, dadelijk, hè. Beb en bed op de tenden. die komt er zeker aan. We hebben opgenomen, ik wil de zon zien <laughs> zakken in de zee. Ja. En die komt eraan, ja. want maak je ja. borst nat. Want die wordt eerder zo geplugd ja dan komt hij er gelijk achter wat is eigenlijk een zomerhit is dat ja dat is uh, van ik heb de zon zien zakken in de zee zo toch ja, ja, ja zon, heb je hem gezien ik ik nee ik heb hem niet gezien maar ja, <tik> ja dat dacht ik al ja <tik> heerlijk duur zijn jullie Jongen. Nou, en de nieuws, hè, is is, uh, we gaan naar de sauna. Ja, want die kennen lekker zo meteen weer open, jongen. Ja, ja. <laughs> en die komt per 1 juli uit, of niet? Ja, nee, die komt uit. Uh, ja, nou, ja jongen, alles komt uit. Als je, als je naar de YouTube gaat, nou, dan kun je alles zien, hoor. Ik, ik, ik, ik ga het in de gaten, houden Bert. Hele leuke uitzending zijn het allemaal. Ah, <laughs> oké. Okay. Hé, hey, we gaan hem even lekker draaien. Leuk, hoor. Ja, ja, toch? Ja, ja, ik zou het ja, zeker het doen, doen. als ik jou was. Ik zeker nog, ik zou die ander ook draaien. <laughs> <laughs> Misschien dadelijk in een tweede uur. <laughs> ja, ja kijk, eh? ja, is een ja, gezellige is. liedjes allemaal. Met een lekker beetje inhoud, zeg maar. Oké, okay. gaan we doen. Hartstikke, Hartstikke, Hartstikke goed, jongen. jongen. Nou, veel succes in programma, jongen. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Hey, graag tot horen dus weer, hè. <laughs> hoi, hoi. Hoi, hoi. en bed. In Ga je nog steeds op je benen met het vuur aan je schenen? Of ga je er van vandoor? Dus lig ik met het virus in mijn nest? Nou, dat is lekker dan, daar ben je mooi klaar. Ga jij me merden als de vest? Oh, kom maar, mijn moeder de vrouw. raak jij volledig overstret. Ik kijk wel beter uit. Vind jij dat hamster in de pot? jij jouw extra blikje en, en heb ik straks geen cent te maken. Zou jij met mij de bal op pakken? Of wil je liever je eigen zakken, en heb je maling aan de rest? Klopt straks de buurvrouw van je huis, geslagen door de eigen man. Ach, die het. ze kan het leven niet meer aan. Zeg, waar ben jij dan? Ze weet niet waar ze net moet zoeken, hij ramt daar recht in alle hoeken. Jij die vindt alleen vervloeken. Of zeg je dat misschien met fun? Zou je dat leggen? We Natuurlijk ja, wel. Waar sta jij? Als de nood aan de man komt. Waar sta jij? Als de stem wordt geschoord ben je dan met je mondje te vallen? Zeg het. Waar sta jij? Hij zit er even op een Lop jij dan te zuiken, kan en ik het wel, wel bekijken? bekijken, of ga je er voor? Als ik het niet zo goed meer weet, en zelfs je voornaam steeds vergeten. de beste overkomen, de proef weer vol zit, maar een scheet. Er een werd. deel jij nog liever alleen? Maar als de russen vallen? de bommen om je oren knallen. Jij daarop staan sta met z'n allen, of interesseert het je gereed. En als ik naar de ga, waar sta jij? Als mag je hem me onthalen. En waar sta jij als ik het loodje heb gelegd? Waar sta jij? Zou jij mijn leven verhalen?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 Je kop in het zand of raak je volledig van de lest? Waar sta jij als de nood aan de man komt? En waar sta jij als het echt naar een woord niet lullen bij jongens. Waar sta jij als het rever. Benen, met het vuur aan je schenen, of ga jij er vandoor? Dan gaan we naar de galeriezen, waar zou jij dan voor kiezen? Zou jij je bezetten, neem jij de een keilatte, of ga je voor? Ja, dat was je dan Web en Bert. En uh, ja, waar sta jij? En ja, Wendy is hier nog steeds aanwezig in de studio. Ja. Ja, ja je bent er nog steeds. Ja. <laughs> je bent al niet weggelopen. Ja. Hé, hey, um, wat, wat, wat zit er verder eigenlijk nog in het verschiet? Hoe zie jij eigenlijk uh, ja, de, de toekomst in de muziek? Ja, nou ja, dit is echt uh, iets wat we aan het uitproberen zijn. En kijken of het bevalt, of het leuk is. En, uh... Ja, het idee is wel om er zeker in verder te gaan. En uh, ja, dat is dus een beetje afwachten hoe dit zich verder ontwikkelt, denk ik. Ja, want uh, ja. je hebt daar al afspraken over gemaakt van joh, met Melchior bij wijze van spreken. Ja, ja. sowieso uh, met Melchior uh, heb ik het er heel erg over gehad hoor. En uh, we zijn gewoon heel erg uh, iets aan het opbouwen nu. En uh, dat is afwachten hoe dat zich verder ontwikkelt. En uh, ja... Ja, dus er zijn dat nog geen... Tijd, laten we zeggen, er zijn nog geen... Uh, compleet nieuwe, nieuwe ideeën nee, ontstaan Nee, zeker niet. Eigenlijk. Want dit no. was... ook wel een beetje verrassend, toch wel. Dat dit uh, al uh, ja, ja. er is, zeg maar. Ja, oké. Okay. En, ja. En, en, ja, maar wat wil je op den duur? Want uh, ik, ik zie het zo. Op den duur, dan... Ja. ga je die muziekwereld in. Mm -hmm. Hoe zit het dan met je werk? De combinatie? <laughs> Nou, voorlopig is er sowieso een combinatie, want uh, ja, mijn, mijn huidige werk is sowieso heel leuk. Dus daar ga ik ja, goed mee door. Ja, maar nou, nou heb je je werk is leuk, like. mijn muziek is ook leuk. Maar... Ja, ja, ja. Maar goed, uh, nu kan ik er niet van leven. En, en, dus, en dan uh... heb je ook nog iemand. Ja, <laughs> ja die worden ook allemaal het Dus het wordt wel heel druk, hè? <laughs> Ja, nee, kijk, kan je van muziek leven, wordt het misschien een ander verhaal. Maar dat is nu niet aan de orde, dus nee, dat, okay. uh, daar kan ik het dus dus nog niet zo over zeggen. Met, met, met andere woorden, van, uh, hey, als je dadelijk zover bent en uh, je kan ervan leven, en dan ja, wie weet, ga ja, je dus dat, de keuze uh, maken van het een of het ander. Ja, ja. ja maar het is uh, gewoon een leuk avontuur voor nu en we gaan zien hoe het zich verder ontwikkelt. Oké, okay. ja. nou, dan gaan wij nog even een nummer draaien van Emma Heesters. En waar ga je heen? Wij nog nergens. Wij, <smacht> wij blijven nog zitten. je <laughs> <laughs> Zie Waar ga je heen? Mm, Emma Heesters. Dus. Hier bij ZFM Entertainment View. Dat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel DHB Plus 6A. En natuurlijk het digitaal kanaal 40 van Zigo. En ja, even terugkomen op jouw uh, single. Ja. Uh, heb je zelf ideeën? Wat, uh, wat qua qua muziek. Qua muziek. Ja, welke kant dat jij uh, zelf op wil. Wil je uh, deze genre, wil je dat blijven doen? Of, of, of uh, ga je, ben je ook voor plan om uptempos te maken? Net zoals eigenlijk ja uh, het je wereldje eromheen. Ik denk dat de combinatie juist wel leuk is. Dat je het allebei kan doen. Ik denk dat dit genre me wel goed past. Dat ben ik wel mee eens. Maar ik denk dat het ook leuk is om uh, andere... Ja, want uh, wat voor muziek hou je zelf van? Ja, van alles eigenlijk wel. Ik uh, moet zeggen, in de bandjes uh, spelen ook van alles. En uh, ja, daar er staat country ook wel vrij hoog uh, bij dat ene bandje zeker. Ja. Uh, maar ik vind, uh, ja, in poprock uh, vind ik ook allemaal wel leuk. Dus dat uh, kan echt nog alle kanten op wat mij betreft. Ah, oké. Okay. Uh, ja. Ja, en, en, maar, maar ja, ik zeg altijd, iedereen heeft altijd een bepaalde smaak. Ja, dat klopt. en, en ja. Kijk, ik... ik Blijf neutraal. Ik heb een heel breed scala. Ja, dat is makkelijk. Dat, ja, anders zou ik hier niet staan. Nee. Dus. Maar, um, ja, wat, wat wil je zelf eigenlijk voor je, voor je gevoel? Ja, nou, wat ik zeg, dit, dit past mij goed hoor. Dus wat, wat we nu hebben uitgebracht, daar ja. ben ik het echt wel mee okay. eens ook. En uh, daar sta ik helemaal achter. Dus uh, ik denk dat hij, uh, Melchior dat ook heel goed heeft aangevoeld, zeg maar. Ja. Uh, ja, en. en uh, ik vind het gewoon heel leuk als, als een nummer gewoon goed muzikaal in elkaar zit, ook met veel instrumenten bijvoorbeeld erin. En dat, ja, dat kan dus alle kanten inderdaad op. Dat hoeft ja. niet per se één soort smaak te zijn, denk ik. Nou ja, inderdaad, soms heb je, heb je dat, uh, net zo, ik noem even de Groep Bluff. Hè? Ja. Die ja. maken altijd uh, toch wel een hele mooie teksten. ja Om dat maar zo te ook zeggen. Een, Weet okay je, of, dat, ja. dat is dat, ja, dat, pakkend dat, ook. En ja, ja. dat vertelt iets. Ja, vertel het verhaal meer. Het is, het is allemaal leuk natuurlijk. Braziliaanse nacht. <laughs> <Ja, Maar, laughs> precies. Ja, Weet je, maar, ja, maar ja. dat zijn de duizend in één nacht. Eh, ja, en... en eh, ja, met, met een, een pakkende tekst en dergelijke. Weinig. Ja. Eh, Veel minder natuurlijk. Ja, ja dat klopt. Nee, dat ik vind, dat uh, is moeilijk. Ja, daar ben ik ja. het mee eens. Het is zeker heel belangrijk. Ja, ja, en, ja dan, dan moet je ook een de juiste tekst schrijven voor hebben natuurlijk. Dat is zeker waar. En, ja. Bedoel, en, daar bedoel ik ook weer mee. Uh, Jeroen van der Boom, dezelfde tekst als Marco Passato bijvoorbeeld. Ja, ja. En dat zijn allemaal types dat je denkt van ja, ja daar, daar dat, komen ze dat heel zijn ze. Zijn ze. Ja, precies. En <laughs> ja. dat is mooi. Ja. Dat breng je wat over natuurlijk. En dat, ja. dat is wel. En, en dat is ook de bedoeling van muziek idee. natuurlijk. Ja. Ja, ja, zeker weten. Ja. Hey, we gaan er nou even eentje draaien. Um, Vorige week, uh, ja, hier in de, tenminste aan de telefoon in de studio, uh, Ben Kramer gehad. En zijn nieuwe single, uh, ja, die heet Voordat Je Gaat. En dat is ook een, een heerlijke single. En uh, ja, j, j, ik zou zeggen, als je erop kan stemmen, doen! Zullen we nog één keer dansen?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 de blauwe rook van je sigaret drijft de vrijheid tegemoet. Voordat je gaat. Voordat je gaat. Wil ik nog een keer van jou zijn. Voordat je gaat. Voordat je gaat. Wil ik nog een keer van jou zijn.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 ZANG Kamer. En dat allemaal hier vanaf de Toorweg werd En Wendy. Ja. Heb jij ook nog een site, fanpagina? Nee, eigenlijk niet. Helemaal niet. Slecht, hè? Ja, ja. Nee, die heb ik eigenlijk niet. Nee. Hoe kan je dat nou? Ja, ik denk, Gewoon omdat dit uh, toch een beetje onverwacht uh, op, ons, ja, op mijn pad is gekomen. En uh, ja. nog niet. Uh, ja, uh, maar uh, misschien. Ja, uh, uh, Facebook. Ik heb wel Facebook, ja. ja. Gewoon, Kunnen ze je daarop vinden? Wendy van der Rende, ja. Oké. Okay. Ja, zeker weten. Nou, dan... Uh, en Spotify uh, natuurlijk. Ja. ja. ja. Nou, boekingen, boeking, dat zal uh, ook nog niet... Uh, nog niet aan de orde geweest. Noemen nee. we gewoon via uh, Rietveld. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. <laughs> altijd goed. Nou, dat komt altijd goed. <laughs> nou ja, misschien in ieder geval een idee, hè. Ja, Ik goed bedoel, idee. Uh, ja. <laughs> en, en, en wel te vinden op uh, YouTube? Ook nog niet. Ook nog niet? Hoe ken je dan? Nou, misschien gaat dat nu allemaal komen. Ik, ben, ben ik de ben ik de ben ik de enige de met de single of? Nee, nee, nee dat, niet. Okay. Nee, dat niet. Nee, maar wel de primeur wat dan betreft. Ja. ja, dan wel. Ja. Hey, maar ja, nou ja, voor, voor, voor, in ieder geval we verwachten dat dat gaat komen. In, uh, ja, zeker. Ja, mensen kunnen in ieder geval wel reageren op, uh, op Facebook. Ja. En dan uh, eventjes naar de en Wendy van de van de rende gewoon. En de. Ja. Oké. Okay. Nou, dat moet goed komen. Ja, zeker. Hey, welke muziek hou jij zelf van? Eigenlijk. Om te draaien? Oh, om te draaien. Ja. Ja, ja, uh, ja ik, vind, uh, ik vind Nederlandstalig inderdaad ook leuk. Maar ik hou ook heel erg van... Uh, ja, bij wijze van ook van musical. Hè, dus het kan ook die kant op gaan. Ja. Uh, maar inderdaad... Uh, ja, wat vind ik leuk? Ik, uh, ik hou bijvoorbeeld ook van uh, WFM temptation bijvoorbeeld. Dat uh, vind ik ook heel leuk. Uh, het, ja. Nou, als je, als je, als je nou ja. zegt... Nu daar zit, ja. Hè? Wat dat nummer zou ik nu willen horen? Oh, van de uh, ice Queen. Ice cream, ja. Dan gaan we eerst Tim Dalsma draaien en dan gaan wij okay. op zoek naar ice cream. <laughs> ja, leuk. Okay. ja. Jij liet mij al zo vaak op je wachten. Jij. Bezorg me slapeloze nachten Jij Je liet me al die jaren nooit eens vrij Oh jij Jij Nam enkel zonder ooit te geven Jij Beheerst dag na dag mijn leven Jij En doet me pijn, maar nu is het voorbij Al was jij I you know. Ik heb hem net nog geprobeerd te bereiken. Tim Douzma. Zijn nieuwe nummer. Over. Maar helaas. Ja. Hij was uh, te druk. En uh, ja. Nou ja. Dan gaan we gewoon verder met uh, het, het, het nummer wat jij hebt aangevraagd eigenlijk. Oké okay, leuk. Ja. Je ja. mag hem zelf aankondigen Wendy. Nou uh, dan komt hier uh, With Him Tentation uh, met Ice Queen. Komt hij dan? Ja leuk. Ja he? Ik hoor hem al. Jij ja, niet. <laughs> <Dat is waar. laughs> Ice Queen, uh, Wind Temptation, hier bij CFM, Entertainment for you. Hey, ja, dat is eventjes weer wat anders hè, Winnie? Ja, dat is denk ik even wat anders <laughs> Als uh, ik wil alleen bij jou zijn. Een je ja. tegenhanger. Ja, ja, ja, ja <laughs> totaal wat anders. Ja, hey, en, ja we gaan uh, ja, op, op 7 uur af. Dus we gaan eigenlijk een beetje afscheid van je nemen. Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, vertel eventjes nog uh, je naam en uh, ja. waar ze je kunnen vinden dus op Facebook. Ja, nou ja, ik ben Wendy van der Rende. Daar kan je me ook vinden op Facebook. Uh, op Spotify uh, kan je het nummer vinden van Ik wil alleen bij jou zijn, van Wendy. Uh, ja. en, en in YouTube uh, nog niet. Nog niet. De rest moet nog komen. <laughs> en de site is er ook <laughs> nog niet, dus daar hoef ja. je ook niet naar te zoeken. Nee. nee. Alleen eventjes via Facebook, uh, Ja. Ja. ja. Hartstikke Dan kun je in ieder geval aangeven eh, of, het, of het een leuk nummer is. En eh, ja, ja, je kan ook eventjes naar uh, www.zfmartiesten.nl. Want daar staat, uh, ja, daar staat uh, Wendy ook op. Ja. En ja, er komt nog wat bij. Dus uh, het is nog niet klaar. Maar in ieder geval dat je vandaag hier geweest bent ook. Ja, hartstikke leuk. En ook heel erg bedankt dat ik hier mocht komen. Dus, ja, nou ja, ja. jullie ook uh, bedankt uh, voor je komst hier naartoe natuurlijk. Ja. En, uh, ja. Het was toch een drouderige dag. Daar ja. niet van. <laughs> en uh, ja, nou ja ik, ik hoop in ieder geval uh, ja, in de toekomst meer van je te horen. Ja, zeker weten. Gaan we voor je. Ja. En zeker weer hier te zien. Hartstikke leuk. Oké. Okay. We gaan ja. nog één keer het nemen draaien van jou. Dank. Ik wil alleen bij jou zijn. Ja.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 Jij? Heb ik jou gezegd, als je mij verlaten zou, blijf jij in mijn hart altijd bij mij? Heb ik jou gezegd dat ik soms bang ben? Voor de dag. Dat moeten nemen. En dat gevoel is onbeschrijfelijk van pijn. Ik weet... Ik wil alleen bij jou ik wil zijn. Wendy bij jou zijn. Ja. van de Einde. Nou, ik zou zeggen Wendy, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, ja. Ik wens jullie nog een heel goed weekend. Ja, zeker van hetzelfde. En het Dankjewel. Ja, ja, en ja, graag tot de volgende keer. Oké. Okay. Hey, fijne terugreis naar huis. Zo, en we gaan nog eventjes een nummer draaien van André van Duin. En dan hebben het over wij, ik zou zeggen tot zo in de tweede uur van Entertainment Review. Met en dat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel DHB Plus 6A. En natuurlijk ook eh, Digitaal TV-krant Kanaal 40. Wij, wat waren wij gelukkig in die tijd? Met niets of soms alleen een kleine Kinderen zo blij Wij Genoten vaak alleen maar van de zon Of het moment waarmee de nacht begon Als kinderen zo vrij Wij Wij droomden alle rijkdom Ik in een twijfelaar, mijn armen om je heen, wij, wij spraken nooit zoveel, maar Wat wij droomden is bereikt. En morgen op de dag van u gelijk. En ons geluk doorstaat is haast bezwijkt. Vraag.